Van 12 uur. De terreurbeweging heeft een video van de onthoofding online gezet. De beul lijkt dezelfde als de man die ook de Amerikanen James Foley en Steven Sutlove doodde. De Britse premier Cameron zegt dat hij er alles aan zal doen om de moordenaars te pakken te krijgen. De oud-militair Heens werkte voor internationale hulporganisaties. In maart vorig jaar werd hij in Syrië ontvoerd, vermoedelijk door een bende die hem later verkocht aan IS.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 Paus Franciscus heeft in de sint pieter in rome twintig stellen in de echt verbonden. Onder hen waren geliefden die strikt genomen volgens de Rooms-Katholieke kerk in zonde leefden. Zo was er een vrouw die nooit getrouwd is geweest, maar wel een volwassen dochter heeft uit een eerdere relatie. Zij trouwde met een man die zijn huwelijk nietig had laten verklaren door de kerk. Het is de eerste keer dat Franciscus als paus mensen trouwt. De paus heeft vaker gezegd dat hij meer de nadruk wil leggen op wat mensen goed doen in plaats van wat ze niet goed doen. Bij Weert heeft een jachtopziener van Staatsbosbeheer acht wilde zwijnen doodgeschoten... die kort daarvoor door de brandweer uit het water waren gered. De brandweer kreeg vanochtend de melding dat de wilde zwijnen in de Zuid-Willemsvaart lagen. Omdat ze niet op de kant konden komen... werden ze door de brandweer met twee boten naar een vistrap bij een sluis geleid. Daar lukte het wel. Tot verbazing van de brandweerlieden stond daar een jachtopziener van Staatsbosbeheer te wachten... die de dieren allemaal doodschoot. Dat moest volgens de richtlijnen van het ministerie van LNV... zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio... Le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 Never A big fish. Yes, you are on top of my romance list. Second. I'm uh -huh.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 It is Morning radio Late in the evening Lost on the side of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 Was smashed in two There was blood and a single gunshot But just